12 uur. Joris Stubenitski met het NOS... ...met belastingen en uitkeringen moet opsporen. Het koppelt allerlei persoonsgegevens van burgers aan elkaar... ...en gaat dan op zoek naar patronen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om informatie over inkomen... ...toeslagen, hypotheken en pensioenen. De techniek wordt ook gebruikt door inlichtingendiensten... ...die daardoor weten wie ze in de gaten moeten houden. Mensen die net hun rijbewijs hebben gehaald... ...worden sneller aangepakt als ze gevaarlijk rijden... Minister Schultz heeft de regels zo aangescherpt dat beginnend bestuurders een nieuwe rijtest moeten doen als ze twee strafpunten hebben gehaald. Nu moet het pas bij drie strafpunten. De beginnend bestuurder krijgt bijvoorbeeld strafpunten voor het veroorzaken van ernstige ongelukken, bumperkleven en veel te hard rijden. Nederland verkoopt gevechtsvoertuigen aan Estland. De CV-90-voertuigen van Zweedse makelij zijn nog betrekkelijk nieuw. Ze werden in 2008 in gebruik genomen. Van de 176 voertuigen worden er nu 44 verkocht. Dat is het gevolg van bezuinigingen die vorig jaar werden afgesproken. Wat de verkoop oplevert, wordt niet bekendgemaakt. Bijna de helft van de werkgevers in Nederland... vroeg het personeel afgelopen jaar genoegen te nemen met een lagere functie... en dus minder salaris. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer een salarisverwerker. Of werknemers ermee hebben ingestemd, is niet bekend. Verder heeft een kwart van de bedrijven de arbeidsvoorwaarden versoberd, bijvoorbeeld door het schrappen van de dertiende maand. Het Simon-Wiesenthal-centrum is ruim tachtig nazi's op het spoor. Hun namen zijn naar de Duitse overheid gestuurd. Volgens de belangrijkste natiejager van het Simon-Wiesenthal-centrum hoorden de verdachten bij de Einsatzgroepen doodseskaders van de nazi's. Ze kunnen volgens hem nog in leven zijn.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 Uh, goedemiddag. Ja, ik moest het nog even, duurde even, ik moest even de zaag nog opbergen. Dat we dus weer even in de gereedschapkast, die zaag. Ja. Ja, het is altijd een woensdag, he, even een week doorzagen. En, nou ja, de zaag weer opbergen en zo. Ja, zo ja, gaat dat nog eenmaal. Nou, goedemiddag, dit is CFM Linsd, op woensdag 1 oktober. Of het er tegenwoordig ook wel genoemd wordt. Stoptober. Alle mensen die uh, willen stoppen met roken. Is dus voor die twee daar in de gemeenschapsruimte ook wel goed. Stoptober. Heren, horen jullie het? Stoptober. Ja, dat betekent dat we elkaar gaan helpen hè, om te stoppen met roken. Dat, uh, goed initiatief. Mensen die al gestopt zijn, die kunnen natuurlijk mensen die willen stoppen, graag helpen en zo goede tips geven. En uh, van zo moet je het niet doen en zo moet je het wel doen. Maar dat is een mooi doel dat iedereen gewoon stopt met roken. Yes. Goed, en verder is, uh, is het gewoon 1 oktober, de tiende maand van het jaar alweer. Het schiet alweer op hè? Ja. 2014 zit er alweer zo wat op. Maar nou ja, dat duurt nog wel even hoor. Uh, ja, we gaan leuk bezig dames en heren. We hebben weer allerlei uh, vaste onderwerpen natuurlijk. Het regio nieuws, we hebben het recept. We hebben de bioscoopagenda. En eh... Uh, we gaan ook even inlichten over een nieuw radioprogramma... dat met ingang van 10 oktober van start gaat bij ZFM. Jawel. Maar daar zal ik u straks uh, iets meer over vertellen. Dus eh... Uh, Oktober om vijf uur als middags. Nieuw radioprogramma. Laat u nog zo meteen iets meer over horen. Nou, um, wat zullen we zeggen? Oké, okay. nou laten we maar beginnen met muziek dan. is de nieuwe single van Chef Special. Heel erg leuk liedje. In a land of home. Het heet On Shoulders.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 I think about all the times that you carry me. Close my eyes and cast your wind up in a family tree. Be blocking your eyes in my hands. I be talking directions and you had to walk exactly the way that I told you to walk. And you did it because I was your son. I know exactly where I'm coming from. I know. La come on, yo. On your shoulder. On your shoulder. On your shoulder. Prachtige, leuke nieuwe plaat van Chef Special. Als opvolger van In Your Arms. Ik vind het een erg leuk plaatje. Ik hoorde hem vanmorgen voor het eerst. Bij... Uh... Sander de Heer hoorde ik hem vanmorgen voor het eerst. En ik, vind, ik vind hem erg leuk. Leuk liedje. Ja. Juist, goed zo. En dit is Isa. Sia, Sia moet ik zeggen. Sia, Sia. Woehoe. De Chandeliers. In de 3 en 1 We de 3-1, hè? Ja, zoals altijd. Zo rond kwart over twaalf, dan gaat hij erin, hoor. Dan komt hij weer. En vandaag is de 3-1 speciaal voor uh, Mariska. Jawel. En uh, dus krijgt u drie keer Shirley Bessie. Fantastische 3-in-1, aangevraagd door Mariska. En we uh, hoorden achtereenvolgens, hoorde u natuurlijk Goldfinger uit de gelijknamige James Bond-film. Verder uh, natuurlijk uh, daarna My Way. En als laatste nummer hoorde u uh, I Am Who I Am. En kennelijk was ze jarig, want uh, ze zong ook Happy Birthday voor haar. Nou, leuke 3-in-1. En um... het, ritme het ritme van ZFM. Ja, we hebben natuurlijk weer uh, breaking news, uh, dames en heren, zoals gebruikelijk hebben we weer breaking news. Want uh, we gaan even praten met uh, onze uh, heer, uh, ge wel gestrenge heer, programmadirecteur de heer AJ Vos. En uh, aan de andere kant aan de telefoon mijn uh, fantastische collega Cheryl Duijf. Want we gaan het even hebben over een nieuw programma dat met ingang van 10 oktober gaat draaien bij ZFM. Eh, en eh, nou, dat wordt heel erg leuk. Dat gaat draaien op vrijdagmiddag van vijf eh, tot zeven, als ik het goed zeg. Ja, dat zeg je goed, dat zeg je goed. Ja? Nou, Albert-Jan, vertel eens. Wat, eh, eh, eh, hoe gaat het, het heten? Uh, nou, dat mag Charles. Charles, uh, welkom in de uitzending trouwens. Ja, Charles, welkom in de uitzending. <laughs> ja. ja, dat we bijna vergeten. Ja, heel, heel gezellig, heel gezellig. <t> ja, ja, laten we even... Ik ben ook met lunch, dus dat kwam goed uit. Ja. ja, wat heb je op je brood? <t> Uh, ik had mijn brood oude kaas. Ik ben een oude kaasliever. Oké, okay, goed zo, heel mooi. Ik ben als het ware een oude kaaskop. Ja, ja, maar vertel, hoe gaat het nieuwe programma heten? Nou, we dachten aan, aan Zandvoort draai door, maar ik had van Albert Jan begrepen dat dat nog niet helemaal definitief is. Ja, het is definitief. ja dat is definitief. Dat is, dat is definitief. Ja, ik, ik heb het goed gekeurd, dus het is goed. Ga door. <laughs> Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, een, een programma dus een beetje in de sfeer van de, de wereld draait door. Dat had je al een beetje geraden als je naar die titel uh, ja. Uh, luistert. Mm -hmm. uh, ja, een programma met, uh, met amusement, met een serieus gesprek. Uh, met gasten die aan de tafel schuiven. Ja. Om uh, ja, nationale en internationale vraagstukken te bespreken. En op te lossen, en om, natuurlijk. In het sfeertje van de wereld draait door. Ja, ja. En uh, live muziek? Komt er ook live muziek in? Uh, als de mogelijkheden daar uh, daarvoor zijn natuurlijk, dan zijn we natuurlijk weer afhankelijk van technici die op, de, op dat moment uh, beschikbaar moeten zijn om dat uh, op, op een, een beetje verantwoorde ja. wijze de ether in te sturen. Hè? Dat weet jij als geen ander. Uh, een een behoorlijk mengtafel oh, die ervoor zorgt dat alle geluiden die worden geproduceerd, zeker als er ook instrumenten bij zijn en, en zang en die combinatie daarvan, dat dat een beetje uh, goed gemixt de ether in gaat. En dan ja. heb je echt hulp nodig. Ja, maar wat, we, wat er voor ogen staat is akoestische muziek, hè? Dus gewoon singer-songwriters, ja, uh, Mogelijk, want we hebben, we hebben nog eenmaal niet de mogelijkheid om een hele band hier neer te zetten. Dat gaat gewoon niet. Eh, dat kan ook niet in verband met de buren. Eh, maar gewoon akoestische muziek. Dus mochten er eh, artiesten zijn in Zandvoort en omstreken. Die denken van nou, dat vinden wij leuk. Daar willen wij best in optreden in dat programma. U kunt u dan eh, ja. bij ons melden. Ja. Zeg Ruud, vind jij dan ook dat netjes in de wereld draait, dat die mensen dan maar een minuut moeten krijgen voor een ding. Nee, ze krijgen gewoon, nee, nee, ik, ik, nee dat, dat vind ik zo respectloos. Dat, dat is altijd een van mijn grote kritiekpunten op dat programma geweest. Ik vind dat uiterst ja. respectloos. Dan heb je een, een wereldartiest en dan mag je één minuut spelen. Nee, ik denk dat we, de, onze artiesten, die mogen vier nummers doen. Door de hele uitzending heen ja. over twee uur. Dus gewoon vier nummers mogen ze spelen en dat, dan, dan heb je er ook wat aan. Anders heb je er niks aan. Zeg, Albert-Jan, hoe ben je op het idee gekomen van dit programma? Nou, dan moet ik weer verwijzen. Nou, laten we zeggen, ik heb altijd wat, wat, wat formats op de plank liggen. Ja. Van uh, programma's. Eén voorbeeld daarvan was, is natuurlijk op iedere maandagavond uh, van 9 tot uh, 11 uh, CFF Cinema. Een prachtig live programma. Ge gepresenteerd door onze collega Auke. Mm -hmm. Die allemaal filmmuziek uh, ten gehoor uh, laat brengen. Ja. Nou. Die had ik ook op de plank liggen en hij kwam naar mij toe. En ook in dit geval kwam Charles enige tijd geleden naar mij toe. En die zei van, nou, ik wil graag wellicht de mogelijkheid onderzoeken... Om, soort, om, om een soort programma te gaan maken... waarin je in het eerste uur gewoon in gesprek gaat met... ik noem maar wat, burgemeester, uh, uh, heel divers, uh, politiek, kunst, noem maar ja. op. Gewoon wel van enige inhoud uh, voorzien, uiteraard. Ja. En ik had op de plank nog liggen, uh, wat ik nog uit de Groninger tijd ken, uh, rond de stomtofel. Ja. En uh, die, die twee formats hebben we eigenlijk bij elkaar geplakt. Ja, en dan kom je eigenlijk uit op uh, het algemene format van, uh, van uh, De Wereld Draait Door. Mm -hmm. Gewoon een serieus tintje en een uh, tweede uur uh, gezellig met een aantal uh, zandvoorters dan wel... Uh, uh, bekende, bekende Zandvoorters uh, rond de stamtafel te gaan zitten en uh, Zandvoortse dingetjes aan de orde te stellen. op een luchtige manier. en niet al te zwaar, maar in ieder geval rond de stamtafel. Zoals... Gewoon een gezellig programma om je weekend mee in te gaan, om het zomaar te zeggen. En uh, de tiende, als het goed is, Charles, klopt dat? beginnen we de tiende, hè? Ja. Ja. ja, tenminste. Ja, klopt. Dat is natuurlijk weer een beetje afhankelijk van uh, onze collega Adurie Jansen. Mijn woord zie nu ook aan de andere kant. Ja. Uh, meneer Jansen, bent u daar? Ja, ik ben er. Ja, ja, ja. ja ik ja, ben de er. De 10e oktober, als wel de 17e oktober... Nou, dan, 17 oktober ben ik er dan wel, maar de, van de 10e tot en met de 15e ben ik zelf ja. uh, een weekje naar het buitenland. Nou, ik heb mijn secretaresse uh, net even gevraagd, die heeft even in de agenda gekeken. En uh, ik kan mij vrijmaken op 10 oktober, dus, dus geen probleem. Oké, okay, nou dan is, het, dan is het aan jou om de vuurloop van dat programma lang te houden. Ja, maar dat dan gaan dan zullen we doen. We, dan, zullen, dan zullen we natuurlijk nou op basis van jouw uh, praktische ervaring die eerste twee keer... Uh, evalueren of, of, of, het, uh, ja, of, het, of het is wat we ervan verwachten en of we misschien dingen moeten aanpassen. Ja, maar dat weet je al. Dat weet je altijd als het draait. Dat weet je pas als het draait, hè? dus dat gaan we doen. Ja, En we gaan dat doen met, uh, met wisselende mensen. Het is niet zo dat Sharon en ik daar elke week daar, daar zitten, dames en heren. Want we hebben een team van presentatoren. Uh, in dit geval uh, hebben we ook bijvoorbeeld Hans Wassenaar bereid gevonden om eraan mee te doen. Dolly Tempierik gaat meewerken. Angela de Koning, of Angela de Koning en Dolly Tempierik gaan samen de, de redactie voor het programma doen. Uh, Maurice Mulder gaat ook in de presentatie en de techniek meedraaien. Dus... Nou, we hebben een heel leuk team en het wordt een leuk programma. Toch? We kunnen misschien ook eens een combinatie van pre Juist, tot... heel goed, Charles. ja. Heel ja. goed, ja. Uh, uh, ja, dat, dat vind ik ook. het is uh, ja. Nou, helemaal, helemaal leuk. Okay. Dus ik heb er zin in en uh, ik ben enthousiast. En, uh, nou ja, het is uh, zoeken, en dat is natuurlijk het belangrijkste... naar zandvoorters of mensen uit de regio... die bereid zijn uh, mee te werken aan het programma... en ja. uh, naar de studio te komen om, uh, om zo'n weekend... Uh, op, een, uh, op een verzellige en een interessante manier in te zetten. Ja, en het uh, ja, programma duurt twee uur... dus is ook de bedoeling dat de hoofdgast zeg maar, ook aan de stamtafel gaat zitten. Dus, en uh, ja. dat, wordt, dat, dat wordt leuk. Dat wordt heel erg leuk. Uh, uh, we zijn, nou ja, goed, er komen een aantal leuke dingen langs. In ieder geval begint het 10 oktober, vrijdag, vrijdag over een week. En u, als publiek, dames en heren, ik zeg het nog maar eens: dus, het ja, gebeurt niet zo gauw, maar ik zeg het er ook bij. Uh, u als publiek mag erbij Ja, U mag er gewoon bij komen zitten. Als u dat leuk vindt en u wilt zo'n live programma eens meemaken... bent u van harte welkom uh, vrij op vrijdagmiddag tussen vijf en zeven... bij ZFM Zandvoort. Heren, mag ik even inbreken? Dan wel even graag even een mailtje sturen naar Zfmzandvoort.nl Ja, we, we kunnen geen honderd man hebben. Nee, dat is dus, uh, de, de, de, moet Dus als u erbij wil zijn, even aanmelden via dat uh, e-mailadres. Uh, Redactie.zfmzandvoort.nl En dan komt het allemaal goed. Nou heren, ik vind het hartstikke gezellig. We gaan, het, we gaan er een leuk nieuw programma van maken. Een beetje vaart erin, een beetje gezellig. En uh, CFM leeft. CFM draait door. En daar is mij nog jou een smakelijke... En dat geldt ook vooral met jou natuurlijk. En dat lezen, Angela en ik weet niet wie er nog meer rondloopt uh, binnen de deur... Maar uh, allemaal was smakelijk uh, lunch toegewenst natuurlijk. Oh, Charles, hartstikke... komt goed. Charle, komt Het komt helemaal goed komen. Oké. Okay. Oké, okay. groetjes aan de hond. Ja. Groet aan de hond ja. hè. Dus ik, ik ga op haar met doen. Hoi hoi. hoi. Night Kids and Nice Silver Lining. Kid. Uit Zweden komen ze... Ze hebben al een aantal albums gemaakt... Maar ze zijn eigenlijk nu pas een beetje ontdekt, denk ik zo. Maar In ieder geval... Uh, het liedje wat wij draaien heet... Voor Zandvoort en de regio. My Silver Lining. Dat wou ik nog even zeggen. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het Regio Nieuws met Angela de Koning. Acht gemeenten en dertig aanbieders van zorg en ondersteuning... waren maandagavond... Uh, in het raadhuis van Heemstede bijeen. In het kader van de wet, nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015... worden taken overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Om de zorg en ondersteuning in zuid kennemerland en Eemond te regelen... werden maar liefst 240 contracten ondertekend. 30 aanbieders van zorg en ondersteuning... ondertekenden contracten met de regio-gemeenten van zuid kennemerland en Eemond. Hiermee worden de afspraken vastgelegd die zijn gemaakt over het aanbod van maatwerkvoorzieningen. in het kader van de nieuwe WMO 2015. Zo blijft goede zorg en ondersteuning voor hulpbehoevenden. in de regio Eimond en zuid kennemerland ook na 1 januari 2015 beschikbaar. Begin oktober benaderden. GGZ en jeugdgezondheidszorg Kennemaland, 27.000 ouders van jonge kinderen in Kennemaland om mee te doen met de kindermonitor. Vanuit het bevolkingsregister is een willekeurige selectie gemaakt van alle 3 tot 12-jarige kinderen in Kennemaland. Ouders worden gevraagd om vertrouwelijk via internet een vragenlijst in te vullen over de gezondheid van hun kind. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te vormen... van de gezondheid van de kinderen in de regio... is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders hier ook daadwerkelijk aan meedoen. Naast vragen over gezondheid en leefstijl... bevat de vragenlijst ook vragen over opvoeding... en de hoeveelheid steun die bij de opvoeding wordt ontvangen... De resultaten van het onderzoek worden door uw gemeente gebruikt bij het opstellen van haar gezondheidsbeleid. Het kan bijvoorbeeld nodig blijken om extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of wijk. Daarnaast kunnen scholen en centra voor jeugd en gezin de informatie gebruiken om hun activiteiten beter af te stemmen op de behoeften van kinderen en hun ouders. Een opmerkelijke actie heeft dinsdagavond geleid tot de aanhouding van twee verdachten van een babbeltruc. Een man en een vrouw belden rond half elf aan bij een woning aan de Vroonhof in Haarlem. De bewoner herkende het tweetal van een gesprek tijdens het uitlaten van zijn hond eerder die week. En nu moest een van de twee heel nodig naar het toilet. De man heeft daarop het tweetal binnengelaten en in de woning hield de mannelijke verdachte de bewoner aan de praat. De verdachte liet zijn Facebookpagina zien en vertelde het slachtoffer dat ze vriendelijk konden worden. Ondertussen pikte de vrouw de portemonnee van de bewoner. Vervolgens gingen ze er snel vandoor. En dit gebeurde op een fiets die ze wegpikten uit de portiek van het let. Blijkbaar had het tweetal zoveel haast dat de mannelijke verdachte vergeten was zijn Facebookpagina te sluiten. Vervolgens was het voor de politie een koud kunstje om het tweetal te achterhalen. En kort daarop zijn ze zijn een 43-jarige man en een 36-jarige vrouw aangehouden. Bij het tweetal zijn ook de gestolen fiets en de gestolen portemonnee aange aangetroffen. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Een... Uh, het is op deze 1 oktober overwegend bewolkt, maar soms schijnt ook even de zon. Het wordt 19 à 20 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en lokaal kan er een buitje vallen. De wind uh, valt nagenoeg weg en is, uh, uh, komt uit het zuiden en de temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen komt het in de ochtend nog tot een enkele bui... maar in de middag zijn er ook perioden met zon. De wind is ook morgen niet meer dan zwak uit het zuiden... en de temperatuur stijgt naar 19 graden. Tot zover. Dat was het weer.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 gaat dat liedje over vrouwen met een dikke kont. Klopt dat? Ja. De bioscoopagenda! Mooi zo. Vanmiddag om half twee. De... Uh, 3D-film Hoe Tem je een draak, deel 2. En dit is een heel leuk avontuur. En geschikt voor alle leeftijden. Dan uh, om half vier de film Koemba, de zebra die zijn strepen kwijt is. En dit is wederom een 3D-animatie anima geschikt voor alle leeftijden. Vanavond in het kader van de filmclub Simon van Kolm de film The Immigrant. En deze begint zoals gebruikelijk om half acht. Morgen, uh, overmorgen en de rest van de week... Uh, de film Boyhood. En deze start uh, s'avonds eveneens om half acht. Dan volgende week dinsdag. Komende dinsdag, 7 oktober, is er weer een film... in het kader van Cinema Nostalgie. En deze keer met de klassieker The Revenge of the Pink Panther... met de ongeëvenaarde Peter Sellers... in de hoofdrol van de stuntelige inspecteur Clouseau. En deze begint om half twee. Tot zover. Birds flying high feel, sun in the sky, you know how I feel, The breeze drifting on by, you know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life, Ooh. and i'm feeling good Fish in the Maar dat hij zei Jun Lee. En dat noemen we dat heet uh, Feeling Good. En dat is natuurlijk ook van Michael Bublé en zo. Dus dat is een andere versie. Ook leuk. Cross my mind. Hitje op het ogenblik. Gezellig. Ja, straks kwart over één krijgt u natuurlijk ook ons recept nog. Hè. Vergeet dat vooral niet. Kwart over één. Ja, ja. Oh, oh. Nu gaan we eerst even op naar het nieuws en het weer van één uur. Het NOS-nieuws van één uur natuurlijk. Als eigen regio-nieuws hoort u weer om half twee hebben we nog het recept van de week. En uh, nog veel meer uh, lekkere muziek, erbij zometeen. Uh, dus, uh, ik zie u terug aan de andere kant van het nieuws. Tot zo!